Het Het Limburgse statenlid Cor Bosman is door de PVV uit de fractie gezet vanwege een uitgelekte e-mail. In de mail aan zijn fractiegenoten maakt Bosman een statenlid van de PvdA uit voor een stuk uitgekotst halalvlees gemaakt van Turks varken. De mail is een jaar geleden verstuurd, maar Limburgse media kreeg het bericht onlangs pas in handen. Fractievoorzitter Laurence Tassen van de Limburgse PVV-fractie. We hebben vandaag het besluit genomen om afscheid te nemen van de heer Bosman. Uh, we zijn ons ook terdege bewust dat uh, uh, het gelijk is naar de pers. Uh, en uh, wij, wij hebben dus uh, dit tot kennis genomen. En we zijn ervan overtuigd uh, dat de heer Bosman niet te handhaven valt. En we hebben dus als fractie afscheid genomen. Een jaar geleden zag de partij nog geen aanleiding om het statenlid uit de fractie te zetten. Bosman wil vooralsnog niet zelf reageren. Ik heb op op dit moment heb ik even geen reactie. Ik heb vanmorgen gevraagd om, uh, om een weekend bedenktijd. Ik heb gisteravond een voorstel gedaan. U weet de, de stappen die de PVV heeft genomen. Dus ik heb op dit moment uh, heb ik daar geen commentaar op. Zijn vrouw zei later namens Bosman dat hij zijn excuses zal aanbieden. voor beledigende opmerkingen aan het adres van de PVDA-collega. Of Bosman zijn plek in de Staten opgeeft of als eenling verder gaat, is nog niet bekend. Er komt een nieuw keurmerk voor verkooppunten van concert- en theaterkaartjes. Bezoekers weten dan zeker dat het verkooppunt betrouwbaar is... en dat ze de juiste prijs betalen. Steeds meer mensen kopen hun kaartjes via internet. Ze komen dan vaak terecht bij sites die kaarten illegaal doorverkopen. Daar betalen mensen soms wel drie keer de normale prijs... of de kaarten zijn niet geldig. Alleen verkooppunten die direct samenwerken met de organisatoren van evenementen... krijgen het nieuwe keurmerk. Morgen is de presentatie tijdens het Festival Noorderslag in Groningen. De vakbonden in Nigeria schorten hun stakingsacties dit weekend op. Vakbondsleiders kunnen anders niet naar Abuja komen... waar de onderhandelingen met de regering plaatsvinden. Door de staking vliegen er geen vliegtuigen... en ook zijn er veel wegen geblokkeerd. Als de onderhandelingen geen resultaat opleveren... gaan de acties maandag verder. Dan gaan ook de werknemers in de olieindustrie meedoen. 80 procent van de inkomsten van de regering komt uit olie-exporten. De staking is een protest tegen de afschaffing van brandstofsubsidies. Hij duurt al vijf dagen... En gaat gepaard met demonstraties waar duizenden mensen aan meedoen. Het weer overwegend droog, af en toe zon, temperatuur tussen 6 graden in het oosten en 8 in het westen. Morgen veel bewolking en iets frisser. ANWB Verkeersinformatie, files naar aanredingen... Op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouden en Nieuwebrug 5 kilometer. Tussen Rewek en Nieuwebrug is de linkerrijstrook dicht en een lange file op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergshoek en Randweg Dordrecht 9 kilometer. Bij Dordrecht zijn drie rijstroken dicht. Verkeer gaat daar via de vluchtstrook. Bent u op weg richting Rotterdam kunt u beter omrijden vanaf knooppunt Zonzeel over Gorkum over de A59, A27 en de A15. De N59 Zirik C. is in beide richtingen dicht tussen Oude Tongen en Den, Den Bommel na een ernstige aanrijding. U kunt daar beter omrijden via de N498. Onze verzekeringsdesk is gesloten. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 9 tot 5. Wat zeggen ze? Gesloten. Maar het is toch gewoon middag? Ja, hier in Australië, ja.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 Het is radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. Een hele goede middag hier vanuit Café de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Waar u van harte welkom bent om deze uitzending bij te wonen. Met Diederik Samson en zijn missie om zowel het milieu als de Partij van de Arbeid te redden. Journalist Maarten Zegers over de aanslagen in Syrië en de sterke positie van president Assad. En zangres Sabrina Stark zag de Grijsbrecht van Aamstel en Theo Maas in de film Doodslag. Moet de 65-plus korting worden afgeschaft? Daarover gaan we debatteren. Historicus Albert van der Zijde vertelt waarom nog steeds heel veel mensen geloven. In vrijdag de 13e als ongeluksdag. Servaars van Berkum gaat praten over de Willem Aron Deus lezing. Daar zijn ook dit jaar weer problemen over. Frits Barend over de sport, bij Brussel over internet. De column van Justus van Nul. Heel veel satire en heel veel live muziek dit keer van... Emmett Tinley En met Timmy, viermaal krijgt u hem in de uitzending te, te horen. U kunt hem zelfs vijfmaal horen, maar hoe dat zit hoort u zo direct. U kunt reageren op deze uitzending. U kunt twitteren natuurlijk, hashtag AVOVML. Of, of u kunt ons ook bekijken via de website van radio1.nl. Minister Roosentaal wil een onderzoek naar de aanslag op een groep journalisten. Onder andere, en natuurlijk ook burgers in Syrië afgelopen woensdag. Een Franse cameraman kwam om het leven. Een Nederlandse journalist raakte gewond. Volop speculatie over de daders, waren het... Opstandelingen of waren het de militairen? Gisteren vertrok ook een tweede waarnemer van de Arabische Liga, omdat hij die missie een farce noemt. Waar staat Syrië een jaar na de Arabische lente? Ik praat erover met journalist Maarten Zegers. Hij woonde een aantal jaren in Syrië, werd de afgelopen zomer het land ook uitgezet en hij schrijft nu een boek over het land. Welkom Maarten. Dankjewel. Uh, cultuur. Uh, daar, daar is Sabrine Staak. <laughs> komt binnenlopen. Goeie reis. Moet je uit uitheigen uh, of valt het mee? Rotterdam. Oh, oh, uithijgen. Nou, sorry. Ja, uithijgen op die Heb manier. Heb je gerend? Nou, gehaast wel. Gehaast. De auto. Je bent gelukkig gehaast. veilig aangekomen. Jij gaat het zo direct hebben. Ik zei het net over de film... Doodslag met Theo Maas en de toneelstuk ook van Aamstel. Even één vraag zo vooraf. Heb je genoten van beiden? Ja. Van allebei? Ja. Oké, okay, we gaan zo direct horen waarom. Maar eerst Maarten Zegers. Maarten, minister Roosentaal uh, wil een onderzoek naar de toedracht van die aanslag... in de Syrische stad uh, Homs afgelopen woensdag. Wat verwacht je eigenlijk van zo'n onderzoek? Nou, de, het onderzoek, de uitslagen daarvan zijn eigenlijk al bekend. Want dat gaan de Syrische autoriteiten natuurlijk op gewapende bendes en criminelen steken... die al gedurende de hele opstand in het land actief zijn... en het land proberen te de destabiliseren. En die bendes zitten er volgens jou niet achter? Uh, nee. Dat, wie, wie wel dan? Achter die aanslag, uh, nou, ik bedoel, ik ben er niet bij geweest. En ik kan het ook niet hard maken. Maar het is allemaal gewoon te toevallig. Want ik heb die man gehoord, uh, die gewond is geraakt. Die, zei dat die ze Nederlandse net, ja, fotograaf? Die zei dat ze net op die dag uh, wat vrijheid hadden gekregen... Om, uh, om wat dingen te gaan bekijken. Ja, want ze waren eigenlijk embedded, hè? dus onder begeleiding van ja. de Syrische overheid. Ja, ze komen daar, de journalisten komen er onafhankelijk niet binnen. Die staan onder begeleiding van het Syrische regime en die leidt hun naar allerlei plekken wat er dan uh, aan de hand zou zijn... en laat ze natuurlijk hun kant van het uh, verhaal zien. Maar juist op die ene dag dan, waren ze dan mochten ze dan zelf bekijken. Er was ineens geen begeleiding van de Syrische overheid aanwezig? Uh, nee, tenminste, dat heb ik gehoord. Uh, ja. uh, en uh, je, net op die dag uh, wordt er een aanslag gepleegd. vallen de granaten naar binnen. Nou, dat is gewoon heel, heel erg toevallig. En uh, nou ja, die, ik, ik heb wel gehoord dat er rebellen zijn... en dat ze ook wel lichte wapens hebben... Maar er worden gewoon met grove, grove granaten uh, geschoten en die hebben die rebellen gewoon niet. D dit, dit zou een manier van de, van de Syrische overheid uh, kunnen zijn om uh, te laten zien van kijk eens hoe gevaarlijk het hier is en hoe gevaarlijk die rebellen zijn. Ja, daar lijkt het wel op. Ja. Ja. Journalist Jan Eikelboom van Nieuwsuur, uh, sprak er gisteren ook over, die is er ook vaak geweest. Die zei, ja ik heb afgeleerd om überhaupt nog maar te zeggen van welke kant zo'n bom of aanslag komt. Want in dit soort situaties is eigenlijk niemand te vertrouwen. Je kunt het ook niet hard maken, maar ik kan nog een ander voorbeeld geven. De eerste dag van uh, de waarnemingsmissie naar Syrië, door de Arabische Liga, ontploffen er twee grote bommen in het centrum van Damaskus. Nou, dat is gewoon heel toevallig. En binnen een uur weten de Syrische overheid de schuld in de schoenen te leggen bij Al-Qaeda. Nou ja, zonder een uh, uitgebreid onderzoek of wat dan ook. Dus ja, het... Je zou kunnen zeggen dat die rebellen eigenlijk wel... Uh, die hebben er geen enkel belang bij om die, om die waarnemers in de weg te lopen. Uh, nee, en ze hebben het ook meteen al ontkend dat ze erachter zouden zitten. Dus het, het is gewoon allemaal uh, te toevallig... en ik heb gewoon te veel dingen gezien in mijn tijd dat ik er geweest ben... dat je de Syris-overheid nog uh, kunt vertrouwen. Want en... alles wat er op de media gezegd wordt in Syrië is gewoon een leug. Heb jij zelf gevaar gelopen toen je er was? Ja, ik ben ook al een keer onder vuur gekomen uh, daar. En dan uh, wordt dan de volgende dag wordt gezegd... ja, nee. Dat zijn terroristen en, uh, en die lopen, demonstranten lopen met wapens rond. Maar die lopen helemaal niet met wapens rond. Er zijn dan bepaalde soorten groepen uh, in burger. Die, die rijden dan in Suzuki's en die hebben dan knuppels bij zich. En die hangen dan onder het regime die dan gewoon uh, demonstranten in elkaar gaan trimmen. Jij bent, jij bent het land uitgegooid. Waarom? Omdat ik... Uh, ik heb anoniem uh, over de opstand geschreven voor het NRC... En, uh, ja, Jij was daar ook... niet officiële journalist? Nee, ik, ik heb daar gewoon 2,5 jaar gewoond. Ik was student uh, islamitisch ja. recht. Maar ik, omdat ik in een hele conservatieve uh, omgeving zat... Uh, zat ik op een gegeven moment midden in die opstand. En ben ik gewoon gaan kijken. En ik was toch al bezig met een boek. Dus dan van, nou, dan schrijf ik het gewoon op. En ze waren niet blij met wat je schreef, begrijp ik? Uh, ik denk het niet, maar ik ben op, op zich heel neutraal geweest. En ik heb gewoon verteld wat ik gezien heb... en uh, wat, uh, wat er met mensen op straat is gebeurd. Dus ik, nou ja... Dat is blijkbaar niet gunstig genoeg voor... Nee, toch is het opmerkelijk, want ik zei die Arabische lente uh, die, die, die duurt al langer. Uh, en eigenlijk alleen in Syrië blijft het regime uh, nog sterk overeind. Nou ja, dat is niet heel, heel verwonderlijk. Omdat Assad nog gewoon wel steun heeft van een groot deel van de bevolking. En in, uh, in Egypte en in Libië was het echt heel duidelijk. En die, die kritieke massa is er in Syrië gewoon niet. Welk deel van de bevolking steunt hem? Uh, je hebt dus de minderheden. Het regime uh, komt eigenlijk uit de Aleuwitse minderheid. En die hebben een, een lot eigenlijk verbonden aan, uh, aan president Assad. Dat is 10 procent. Die zullen altijd blijven steunen. Christenen zijn bang dat bij een, een machtswisseling de islamieten uh, het land echt over gaan nemen. Dus Want die steunen ze, hem ook? Die steunen hem ook. Dan heb je nog de druzen. is dus ook een kleine minderheid steunen hem ook. Dan heb je nog de elite en de middenklasse die ook van alles te verliezen hebben. Dus dan kom je toch op zo'n 40, 50 procent uit van de bevolking uh, die nog achter het regime staat... En dan, dat kun je ook heel duidelijk zien. Als je er een kaart bijlegt van waar de opstanden zijn... dan is het de conservatieve onderklasse waar de mensen op straat staan. Uh, andere gebieden niet. Die demonstreren de, de, de onderklasse, zeg je, de conservatieve uh, onderklasse. Uh, ze worden toch iedere keer met geweld onder druk neergeschoten... en blijven doorgaan. Ja, ja ze, hebben, uh, ze, ze kunnen ook niet meer terug. Uh, want ze weten ook... Uh, dat als ze ophouden, dat ze echt wel opgepakt worden... en uh, een lastige tijd ook uh, tegemoet gaan krijgen. Dus ze hebben er nu alles op gezet om door te gaan. Je verwacht ook niet dat het ophoudt. Uh, nee, en het zou ook heel wrang zijn als uh, die 6.000 mensen... die nu al zijn omgekomen, dat dat allemaal voor niks zou zijn geweest. En vandaag in het nieuws, uh, de politieke oppositie gaat samenwerken met de rebellen. Zal dat iets veranderen, denk je? Nou, dat is nog maar uh, afwachten hoe dat gaat lopen... omdat de buitenlandse en de binnenlandse oppositie in Syrië gewoon uh, volledig verdeeld is... En, en dat weet de president van Syrië, weet dat. En uh, de internationale gemeenschap weet, weet dat. En dat is ook de reden waarom gewoon uh, heel de geme internationale gemeenschap... gewoon nog geen uh, echte stap heeft gezet om, uh, om dat te stoppen. Ja, nou ja, die, die, die, de, vandaag is geloof ik ook de tweede waarnemer vertrokken hè, daar uit, uit Syrië. Omdat hij zegt: het is een vars wat we hier doen. Er worden burgers neergeschoten en die missie van ons slaat ook nergens op. Uh, verwacht je daar iets van, van, van het resultaat van die missie van de Arabische Liga? Uh, nee, want ik denk gewoon dat we allemaal wel hebben kunnen zien op YouTube wat, hoe, hoe eraan toe gaat. En ze kunnen wel nogal meer waarnemers sturen en nog meer journalisten. En uh, we weten gewoon hoe het zit. En als er niet echt een hard, hard statement wordt gemaakt... of, of actie wordt ondernomen, dan, uh, dan, dan verandert er gewoon niks. Ga jij terug of wil jij terug? Ik zou wel terug willen, maar ze hebben mijn iris gescand... en mijn vingerafdrukken genomen, dus uh, zelfs op een vals paspoort... kom ik er niet meer in. Je bent bekend en het zou onveilig zijn op dit ogenblik om daar überhaupt te, te werken? Uh, maar ja, het is sowieso onveilig als je naar de, de plekken toe wil gaan... waar, uh, waar de opstanden zijn... Uh, bijvoorbeeld in Homs of in Deraa, dan ja, loop je gewoon gevaar. Ja. Hoe gaat het nu verder, denk je? Uh, nou... Als uh, de internationale gemeenschap en de VN niet militair wil ingrijpen... en niet uh, substantieel de rebellen wil steunen... dan gaat het gewoon nog heel, heel lang duren. Vrees jij, ze hebben in volg jij dat eigenlijk? Uh, wat, wat er in die Arabische landen en in dit geval Syrië gebeurt? Ik volg het een beetje. Ik heb het deze week totaal niet gevolgd... omdat ik al heel uh, de week onderweg ben eigenlijk. Dus... Um... Ik heb eigenlijk nu niks toe te volgen. Nee, nee maar die Arabische ben, lente zelf, uh... vind je dat, uh, los van Syrië dan... waar we het nu over hebben, maar vind je dat een hoopgevend gebeuren, die Arabische lente? Oh, ik vind het, uh, ja, Mooie ik vind zucht. het moeilijk. Ja. B bijna net zo'n zucht als koningin Beatrix. <laughs> Wat moet ik daar nou weer op zeggen? Ja. Ik vind het moeilijk. Okay. Ik vind het echt moeilijk. We gaan uh, het merken, uh, Maarten, als jij in ieder geval die kant op gaat. En wellicht uh, horen we dan ook weer van je. En natuurlijk zeker als je boek uh, over Syrië uitkomt. Tot zover dank. Zo direct gaan we met Sabrina praten over film en toneel. Maar we gaan eerst naar muziek luisteren, naar Emmert Tinley. I heard your voice Come out of the darkness Out of all the songs Drowning in the airwaves And my breathing was still I thought about your happiness The simple lines The memory becomes Wherever you are I'm glad you made it Out of here Don't look back Disappear I see in the sunlight staring at the morning dressing in a reverie you never noticed how the time would slow trying to hold Emma met Tony Niels op gitaar en Sebastian Wiering op cello en vind je het mooi en wil er meer van horen dan moet je antwoord geven op de vraag hoe de band heette waar Emma Timley in de jaren 90 frontman van was. Is niet moeilijk te vinden hoor. Mail het antwoord naar vrijdagmiddag live avro.nl en de eerste twee die het goed hebben die krijgen een gesigneerd album ook nog van Tim Lee. Een cultuurgast yeah, yeah, yeah. is Sabrina Stark. Yeah! Sabrina, je staat vanavond en morgen nog in de Kleine Comedie... met je ja. programma Muzikale Helden. Wie is jouw grootste muzikale held? Hmm, moeilijk. Ik heb er een paar eigenlijk. Eén um, van zijn Nina Simon. Nina Simon. Ja. Daar zing je dan ook in dat programma uh, nummers van? Nee, ik zing uh, een nummer van Bill Withers en ik zing een nummer van Bob Marley. En niet van Nina Simon. Ja. Nee, maar je moet kiezen, hè. Dus, ja. uh... <laughs> Kill your darlings, moeilijk. Ja. Maar goed, dat, dat in de Kleine Comedie. Je hebt ondertussen tijd uh, gehad om voor ons naar toneel en film te gaan. Zullen we met het toneelstuk beginnen? Ja. Het is een, een, een letterlijk eeuwenoud stuk, de Gijsbrecht van Aamstel. Mm -hmm. Hoe was het? Uh, mooi. Mooi. Uh, Had je er een voorstelling bij, wat het zou zijn? Nog niet echt eigenlijk. Niet echt. Ik kreeg het programmaboekje en toen ging ik even snel doorbladeren. En dacht ik van oké, okay, ik laat het gewoon over mee. En toen um, nou, ging ik zitten en uh, het begon. Uh, Gijsbrecht die. Dus je opende. wist ook niet waar het over ging. Hè? Um, ja, een, beetje, een, een beetje. beetje. Maar in het programmaboekje staat natuurlijk iets extra's. Dus dan kan je nog iets meer uh, uh, nou ja, erover lezen. En een um, nou, uh, begon... stuk openen met uh, Gijsberg zelf. En ik dacht van, oh, nu moet ik even scherp zijn. Want er werd echt heel oud-Nederlands gesproken. Vommel, hè? Dus ik dacht van, oké, okay, ja. nu moet ik even uh, opletten. Kort volgen? Um, sommige dingen niet, eerlijk gezegd. Uh -huh. Er waren echt uh, woorden tussen waarvan ik dacht van, oh, wat zal dat betekenen? dat ik niet wist wat het betekende. En kun je wel in één dus ee zin was... zeggen waar het stuk over gaat? Uh, ja, in principe Amsterdam wordt uh, overgenomen. En die, uh, ja, die vecht eigenlijk tot het einde... Uh, voordat dat niet ja. gebeurt, maar het gebeurt wel. Maar helaas, ja. Dus, uh, Gelukkig niet gebaseerd op uh, werkelijke uh, gebeurtenissen. Nee. Nee, maar. En, en je vond het. Je kon sommige dingen niet volgen, maar toch vond je het wel mooi. Ja, ik vond. Nou, naarmate het stuk verder ging, uh, kon ik het zeker wel volgen. Maar dat viel me wel op. Gelijk uh, heel poëtisch en ook best wel bijbels werd er gesproken. Maar ik vond het heel mooi. Uh, uh, uh, heel overtuigd, de spelers. Vooral uh, de acteurs vond je goed. Ja, ja. En, Mark Griekman uh, speelt uh, Gijsbrecht, hè? Ja. Of die, De Heer van Aamstoel? Ja, die kende ik in principe niet. Ik, al, ik kende alleen Daan Schuurmans, dus verder kon ik niemand van de cast. Aha. Maar ik, uh, het bleef me wel boeien. En, um, ja, ik, het, het, het toneel vond ik ook heel, heel simpel, minimaal, maar goed gebruikt. Um, maar te zeggen, ken je de Gijsbrecht? Nee, nee. Ook niet op de middelbare school uh, moeten lezen, Vondel? Uh, nee. Niet? Kijk aan. Zou je er naartoe gaan? Uh, ik uh, ga eigenlijk <laughs> nee. nooit naar het toneel. <laughs> nooit naar het toneel? <laughs> ja. Oké. Okay. Uh, zou je hier naartoe... Ja, uh, kijk, het is ook niet iets wat ik misschien, ja, denk ik zelf zou uitkiezen. Weet je wel. Maar als je daar zit, is het wel iets uh, ja, wat mooi is en uh, goed gespeeld. Duurde het lang? Wat blijft boeien. Um, volgens mij was het een anderhalf uur. Of, of een uur, een uur en een kwartier volgens mij, of anderhalf uur. Dat valt mee. Ja, dat valt mee. Dus ik had niet zoiets van, oh, uh, weet je wel, uh, ja. ik val in slaap of zo. Het was een he heel ja. lang een traditie. Het werd ieder jaar, het begin van het jaar, opgevoerd in Amsterdam. Dat is vervolgens door de toneelvernieuwing heel lang niet gebeurd. Nu voor het eerst weer wel. Vind je terecht dat zo'n traditie weer in ere hersteld wordt? Ja, toch wel. Het is wel iets waar je van moet houden. Ik wel, Hoe oud wel... was het publiek om je heen? Ja, dus dat viel me ook op... Um, ik was volgens mij een van de weinige jongeren. Ja, ja, jongeren. Ik ben 32. Maar van mijn leeftijd dan waren ja, wel volwassen. 50-plussers. Dus het is wel een volwassen stuk. Ja. En, uh, maar wel mooi. Wel mooi. Goed, ja. de film dan. Doodslag. Uh, eerst maar even een korte samenvatting. Wat gaat die over? Um, nou, het gaat over... Uh, Heftig gedrag die uh, zieke broeders is. Uh, en, uh, ja, waar ze dus mee te maken krijgen. Waar hulpverleners uh, mee te maken krijgen. Ja. Theo Maarse speelt een ambulancebroeder. Ja, Max. En uh, nou ja, ze komen dus van alles en nog wat, uh, wat tegen. En uh, um, in principe. Ja, ik weet niet of ik het... Moet ik het eigenlijk verklappen? Um... Nou, je hoeft geen <laughs> dingen te verklappen. Maar, maar, maar het, ga, het gaat dus wel inderdaad over het Het is ja, een actueel gaat, thema wat dat betreft. Ja, en het gaat gewoon fout. Uh, hij maakt gewoon een verkeerde keus. En uh, ja, hij nou, houdt zich in principe niet aan het protocol. Dat staat wel in heel veel recensies. Dus okay. dat, dat kun je volgens mij wel zeggen. Okay, maar maar okay. hij wordt dus op een gegeven moment... door een aantal jongeren tegengehouden. Ja, uh, tegengehouden. En uh, nou ja, ze zijn dus onderweg naar een spoedgeval. En... Het loopt op en hij slaat de jongen dus uh, uh, neer. En die jongen komt overlijden. Nou, ja. En vanaf dat moment uh, ja, gaat alles eigenlijk fout in zijn leven. En iedereen eromheen heeft er eigenlijk een mening over. Van ja, je moest dit doen en nee, je moest dat doen. En uh, ja, ik vond uh, Theo Maas heeft echt ontzettend goed gespeeld. Het was echt... Ik was echt zeer onder de indruk ervan. En... Uh, ik het is een, een actueel thema natuurlijk, ja. he, die, dat geweld tegen hulpverleners. Ik las een recensie, daar zeiden ze... Ja, het is een beetje postbus 51-film. Alsof het een campagne tegen hufterigheid is. Kwam dat ook zo op jou over? Nee. nee. Helemaal niet zelfs? Nee, helemaal niet. Ik, ik, ik, uh, ik ben in principe niet zo'n fan van Nederlandstalige films ook. Dus um, ja, weet je, het was, ik, ik was echt onder de indruk. Ik was er echt, echt een paar minuten stil nadat het klaar was. Ik heb je veel meer aan het denken gezet hierover? Hier ja, zeker. Op wat voor manier? Um, nou ja, dat je jezelf verplaatst in, in de situatie van Max dan, uh, Theo. Van ja, hoe zou ik zelf reageren? En uh, ja, wat zou ik zelf doen? Kies, kies de film Partij? Uh, nee, ik vind van niet. Want het is eigenlijk in de film die vraag van... Uh, is, ben je nou, is hij nou een held of is hij een moordenaar? Dat, wordt, dat komt steeds terug. En, en iedereen heeft er een mening over. En... Uh, ja, het blijft nog een die, beetje in de midden. En die midden. mening mag je vervolgens zelf uh, mag je vormen. Uh, maar te okay. zeggen zou je hier wel naartoe gaan? Nou, ik zal je zeggen, ik ga ook niet naar de, naar de film. De film. <laughs> maar nou ben ik gisteren naar de film geweest. Okay. En dan ben ik naar die film geweest. Okay. Je weet het. Ja, oh, en, nou, ik vond het een goede film. En het zet ja, het mensen is. echt inderdaad aan het denken. En het geeft aan dat, uh, dat dingen toch wat genuanceerder liggen dan... Uh, oh, er komt een inbreker in huis en ik schiet hem door zijn hoofd. Ja. Dat is het sterke eraan, dat, dat, dat, dat je ziet dat het niet zwart-wit is. Vind ik wel, vind ik wel, Je, ja. je hebt ook begrip, uh, laten we zeggen, voor degene die die ambulancebroeder uh, belemmerde? Um, ja, begrip... Ik bedoel, hij, die jongens zijn natuurlijk niet goed bezig... Maar om daar nou als reactie iemand dood voor te slaan, is ook weer, uh... weer zo. Maar dat was niet de intentie. Het was dus niet de intentie, het maar moeilijke... hij was wel uh, twee koppen groter. Ja, en, ja. En je kunt ook iemand wegduwen. Of, Zeker. Uh, of... Dit soort discussies ja. kunnen er dus ontstaan ja. na het ja. zien van de film. Ja. Als je uiteindelijk, Sabrina, uh, onze, onze luisteraars aan moet raden... waar ze dit weekend naartoe zouden moeten gaan... als ze nou, allebei zouden kunnen, zou je dan nou zeggen de Gijsbrecht of de film? De film. Toch de film? ja. Oké. Okay. Ik dank je uh, voor de recensie. De film Doodslag draait natuurlijk nog in de bioscoop. Gijsberg van Aamstel speelt nog tot en met februari in diverse theaters. En staat trouwens ook alweer geprogrammeerd voor januari 2013, dat u het weet. Dank Sabrine Staak, dank Maarten Segers. Okay. Ja, dames en heren, en vandaag in de rubriek de TV-rubriek gaan we praten over het succes van Wie is de Mol? Wie kent het niet, het tv-programma van de AVRO dat elke week honderdduizenden kijkers trekt. Ik? Pardon? Ik ken het niet. Uh, nee, ja, dat, dat klopt, mevrouw Schrootjes. dat is ook waarom wij u hier vandaag uh, hebben uitgenodigd. Omdat u een van de weinige mensen in Nederland blijkt te zijn die niet weet wat het tv-programma Wie is de Mol is. Sorry, wat voor programma? Een tv-programma. Jezus, wat is het voor fossiel? Echt? Oh ja, dat ken ik, televisie. Daar zag ik laatst niet de mol, maar wel iemand met een molle kapsel op. Die zag ik hier net trouwens ook rondlopen. Die man die altijd over sport vertelt. U bedoelt Frits Barend? Ja, ja, die, ja. die zegt zelf altijd maar rond. Frits Barend. Is u dat wel eens opgevallen? Uh, nee, nee, ik wil, ik, ik wil even naar het onderwerp, mevrouw Schrootjes. Uh, trouwens, wie u thuis ook al even tussendoor hoorde... is mijn tweede en laatste gast aan tafel, mevrouw Van de Nattebus. Ja. Een fan van het programma Wie is de Mol? Nou, fan, fan, ik vind het gewoon heel goed gemaakt. Oké, okay. mevrouw Van de Nattebus. Nou, zeg maar Eef, hoor. Eef? Ja? Ik, uh, ik bedoel, Eve. is dat uw voornaam? Nee, ze heet mijn hond, nou goed. Ik had vroeger ook een hond, die heette Joran. Gekke naam voor een hond, hè? Terwijl die Joran, die nu in Peru zit... toch ja. ook behoorlijk een mollenkapseltje heeft, hè? Maar dan geschoren. Of geschoren, hè? Zoals Frits Barond, zou zeggen. Ja, ja. Uh, mevrouw uh, Eef, yes. kunt u aan de luisteraar en aan mevrouw Schrootjes uitleggen waar, waar volgens u het succes schuilt van de serie Wie is de Mol? Ja, moet ik dan aan die bejaarde hiernaast met het hele programma... eerst uitleggen of kan ik meteen naar To The Point komen? Zo te horen dient het antwoord gevonden te worden op de vraag wie de mol is. Ja, middels een spel, ja. En als je het nou... Nou meteen weet. Nee, je kan het dus niet meteen weten, anders heb je geen spel meer. Een raar spel. Ja, uh... ja nou, nu wil ik graag vertellen wat ik met het programma heb, want een ja. mevrouwtje van voor de Eerste Wereldoorlog hiernaast me zit wel lekker op tijd uh, zit tijd op te soeperen, maar mijn zoontje is er ook nog en uh, niet voor niks, want ik heb vorige week een uh, micro-SD-kaart hierin gediend, waaruit yeah. blijkt dat het voor mijn generatie heel goed is om na te gaan mm -hmm. waar het succes van hashtag WIDM uit bestaat. Yeah. Ja, ik namelijk, weet het is hoor, die mol, dat is die Cor Bosman van de PVV, van het uitgekotste vlees. Pardon? Ja, nee, ja. Ik begrijp wel dat hij ook een onderkruipsel is... dat uitlatingen doet die het daglicht niet kunnen verdragen... en die met zijn ja. hele partij politieke zon in Nederland kapot maakt. Ja. Maar, maar daar gaat het gewoon even niet over. We hebben nee. het nu over het succes van Wie is de Mol. En als je nou kijkt mm. naar de visionaire combi... die, die, die, die, die page turner slash cliffhanger ja. die de Mol steeds we gaan het eind... met een kwalitatief hoogstaand beeldmateriaal. Eh, ja. Heel duidelijk. Ja. Het is ja. een constante feat, eigenlijk... op inmiddels een mm. spanning ingestelde system als twee. Ja. Nou, ik denk dat mevrouw Van der Nattenbus... de succesformule van Wie is de Mol uitstekend heeft samengevat. Ja, mevrouw Schrootjes, begrijpt u het een beetje? Ik begrijp dat terwijl het spel al gespeeld is en de mol ontmaskerd is, ja. honderdduizenden mensen toch elke week uren van hun kostbare tijd verdoen aan het zelf uitvogelen en puzzelen, mm -hmm. terwijl ze zelf donders goed weten dat over een aantal weken vanzelf bekend wordt gemaakt wie die mol is of was. Ja. Dus dat het allemaal vergeefse moeite was. En is. Ja, maar als je daar de lol niet van ziet, kun je net zo goed uh, geboren worden en zeggen... Ja, als alles goed gaat, is mijn leven over een jaar of tachtig voorbij. Ach, wat zou ik het nog leven? Ik kan net zo goed meteen dood. Exact, jongeman. Nou, op vrijdag, uh, oh. op vrijdag de dertiende vind ik dat niet een heel verkeerde instelling. Eigenlijk. Nou, dan bereiden we er toch een eind aan. Ja, prima. Marjan Luif, Pieter Bouwman en Sanne Wallis de Vries... horen u het NOS Journaal nu met Gert Kluuk. Radio 1, het NOS-journaal. Een ondernemer uit Groningen is vier dagen ontvoerd geweest. De man werd tijdens een ontvoering gemarteld. Na vier dagen kwam hij vrij nadat zijn ouders 5000 euro losgeld hadden betaald, zo bericht RTV Noord. Gisteravond heeft de politie twee verdachten opgepakt. Wat de achtergrond is van de ontvoering van de Groninger is nog niet duidelijk. Het staat nu vast dat er nieuw psychiatrisch onderzoek komt naar Anders Breivik. In de Noorse media werd het onderzoek al aangekondigd. En nu is het door de rechtbank bevestigd. De rechter vindt een nieuw onderzoek noodzakelijk... gezien de vele kritiek op het eerdere onderzoek. Daarin werd Breivik ontoerekeningsvatbaar verklaard. En dat zou betekenen dat hij waarschijnlijk niet naar de gevangenis hoeft... maar wordt behandeld in een TBS-kliniek. Het Limburgse staatslid Cor Bosman zal zijn excuses aanbieden... voor beledigende opmerkingen aan het adres van een PvdA-collega. Bosman noemde de PVDA een stuk uitgekotst halalvlees... gemaakt van Turks varken... Bosman zei dat al een jaar geleden, nu het via Limburgse media is uitgelekt, is hij door de PVV uit de provinciale fractie gezet. Of Bosman zijn plek in de Staten opgeeft of als één ding verder gaat, is nog niet bekend. En dat zijn de hoofdpunten. Aan het B verkeersinformatie hier staan files op de A12, daarna richting Utrecht, tussen Gouda en Reewijk... twee kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en de Randweg Dordrecht. 9 kilometer file na een ongeluk met een vrachtwagen. Er zijn drie rijstroken dicht. Het verkeer kan alleen over de vluchtstrook. Verkeer van Breda naar Rotterdam kan beter omrijden vanaf gelopend Zonzeel via Gorkum. De A59, de N59 Sirik C. hellegatsplein is in beide richtingen dicht tussen Oude Tongen en Den Bommel. Dat komt door een ernstig ongeluk. U kunt omrijden via de N498. Dit is Radio 1. Apro vrijdagmiddag live. Jan Mom. Een hele goede middag en welkom terug hier vanuit de kroon... aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Hij is een geboren actievoerder, politicus. Stak niet onder stoel of banken dat hij ooit premier wil worden. Hij is eigenwijs en toch sympathiek. Een drammer die redelijk wil zijn. Zei al in 2009 dat zijn partij de PvdA in een deplorabele staat verkeert. En dat is sindsdien helaas voor hem alleen maar meer waar geworden. Diederik Samson, heb ik het over, welkom. Uh, goedemiddag. We gaan het zo natuurlijk over die partijen hebben. Maar eerst even ander nieuws van deze week. De vijfde aanslag alweer in twee jaar tijd uh, op een nucleaire wetenschapper in Iran. U twitterde, uh, toeval is nu echt uitgesloten. Is het het Iraans verzet? Vraagteken. De Mossad? Vraagteken. Of de regering zelf? Vraagteken. Ja, nucleair wetenschapper is een heel gevaarlijk beroep in Iran uh, ja. geworden. Was het al een tijdje en dat dat, dat toeval was uitgesloten... dat was, ligt ironisch, dat was het ook al een tijdje. Want na de derde aanslag wist iedereen wel um, dat er iets gaande is... maar we, we weten nog steeds niet wat precies. En als ik zeg Wat dat denkt de, u? Ja, nou goed, de, de Iraniers roepen overigens niet uh, hardop... want het is ook een beetje een afgang uh, dat de, de Mossad erachter zit... de Israëlische regering. Uh, en als... als wij uh, hier in het Westen speculeren over de Iraanse regering zelf. Het zou ook de revolutionaire garde kunnen zijn... die geheel op eigen houtje opereert. Iran is voor heel veel uh, van ons, en ook voor mij... Uh, grotendeels een gesloten boek met een... Ingewikkelde structuur en een ongelooflijk complex geveld. Uh, ja, de spanning in, in de regio neemt enorm toe. Hè? Ja. Want uh, Iran uh, die dreigt wegens dat verzet tegen hun nucleaire programma de straat van Homoes te blokkeren, waardoor de olieaanvoer uh, tegengehouden wordt. Amerika roept dan dat ze in gaan grijpen. Uh, dat, dat nucleaire programma in Iran, hoe gevaarlijk is dat? Ze zijn er nog niet. Uh, het grote spel uh, onder de deskundigen is... hoeveel jaar is Iran van een bom verwijderd? Of soms uh, drukken mensen het in maanden uit. Um, U bent kernfysicus? Ja. Ik, ik zou, in theorie weet ik hoe je moet maken. Ik kan, ik kan het er niet, hoor, want ik heb de materialen er gelukkig niet voor. Maar, Kunnen ze het daar? Uh, ze hebben wel de materialen ervoor. De vraag is of ze het bij elkaar hebben gezet op de juiste manier. Dat is nog een hele klus. Uh, het belangrijkste waar iedereen het altijd over heeft... is dat uranium zelf, de brandstof uh, voor de bom... dat kun je ook uit plutonium halen. Dus dat is nog iets ingewikkelder. Uh, maar daarna moet je het op een manier tot ontploffing brengen... Uh, met explosieven die je niet om de hoek koopt. Dat is gelukkig uh, nog niet zo simpel. Nee, da daar doe je wel een tijd over. Vervolgens moet je het ook nog op een raket weten te zetten... die ver genoeg vliegt om Israël te um, uh, al dat Allemaal dat tegelijkertijd, daar zijn ze nog niet. Gaan maar... ze er komen of, of helpen dit soort aanslagen om te voorkomen... dat ze zo'n bom ooit voor elkaar krijgen? Ja, dat, ja ik, ik vrees... Um... Van wel. Uh, en ik zeg dus dat ik vrees. Want dat is, Waarmee u de aanslagen dat, niet goed wil praten. Nee, maar nee. het blijkt. Het is een, een, in zekere zin een effectieve strategie. Wel een hele, hele vervelende en een hele rare. En ook een hele. Um, in, in op lange termijn. Want de spanning neemt natuurlijk alleen maar toe. Um, het laatste rapport van het IAEA. Dat is het Internationaal Atoomenergieagentschap. Waar we dan maar echt vanuit moeten gaan. omdat die, alle kennis die we hebben bundeld. zegt van nou. Uh, enkele jaren vanaf nu zou uh, Iran er echt één kunnen hebben. En, dan? en voor die tijd moeten wij zorgen... niet zozeer dat ze er geen maken... Ja, dat zou ook een aardige bijwerking zijn... maar daar kun je niet zonder bommen en granaten voor zorgen. Je moet ervoor zorgen dat ze hem niet willen gebruiken. Um, wij hebben, uh, er zijn meer landen met kernwapens... die gebruiken hem tot nu toe ook niet. Ja. Dus uh, dat kan wel, maar dat betekent... dat je met de Iraniërs tot een, uh, een gesprek moet komen, tot een dialoog. En dat is nogal ingewikkeld... aangezien zij daar ook niet echt mee bezig zijn. Nu is het meer dreigen over en weer. We, we gaan zien hoe dit, dit spannende gebeuren uh, zich ontwikkelt. Maar we gaan zo uh, vooral ook praten over de binnenlandse politiek... over ons milieu en over de Partij van de Arbeid. Nadat we hebben geluisterd naar een lied dat Susanne Matthijs over u schreef... nadat ze googelde op uw naam. Diederik, Samson, Diederik, Samson, Diederik. Ja, yeah. zijn vader was internist, zijn moeder fysiotherapeut. Samen kregen zij een kleine krullerige spruit. Studeerde kernfysica in Delft met Tsjernobyl op zijn netvlies. Diederik dobberde op een bootje tijdens acties voor Greenpeace. Is zeer gedreven, maar net iets te misschien. Hij verkoopt zijn bedrijf in schone energie. Wordt prominent in politiek, springt in de press voor het milieu... Zijn partij wil liefst is hij, het werk een beetje beu? Dus wordt hij stiekem straat, stiekem straat. In Amsterdam slot er Met kale kop en een oortje in is hij een jaar lang de straat opgegaan. Op zoek naar een verklaring. Waar komt die overlast vandaan? Vandaan, een ontduiking. Het zijn toch echt de Marokkanen. Uitgescholden en bespuugd van het busje naar de shit. Troost door Hollandse muziek van Nick en Simon en Jan Smit. Initieer de actie sambal voor een pittig groot P van de A. Maar de partij verkeert nog steeds in deplorabele staat. Hoe moet dat nou verder met de P van de A? Diederik, Diederik. Susanne Matthijs, Vera K., Henry van Loon, over mijn gast Diederik Samson. Moet er iets rechtgezet worden naar aanleiding van het lied? Uh, ik vrees dat het allemaal klopt. Het klopt allemaal. Heel goed, ze hebben weer goed hun werk gedaan. Troost dus zo nu en dan door Jan Smit. Ja, ik hou van Nederlandstalige muziek. Geen niks hoor. Er zit niks, ook daar in de Munich tussen. En nog wel wat andere. zeg ik bij Maar Jan Smit, uh, ook Hazes overigens, Guus Meeuwis. Ja, tuurlijk. Als ik op Radio 2 dit vertel, dan word ik altijd leuker bejegend. Ik doe daar helemaal niks negatiefs mee. Ik vind dat leuke muziek, ja. Ik zet het s'avonds 100% NL, dat is natuurlijk een conculega commerciële omroep. Ik werk s'avonds vrij lang s'nachts door en dan zet ik dat op mijn koptelefoon. Wij zijn heel tolerant in die dingen. We hebben Nick en Simon hier zelfs de gast gehad, dus wat dat betreft. Heel gedreven werd ook gezongen, maar net iets te misschien soms. Ja, dat... Ik geloof ik dat ik u dat ook over uzelf gezegd heeft, ooit of niet? Ja, ik heb wel eens gezegd... mijn ambities zijn veel groter dan mijn mogelijkheden. En dat moet maar mijn hele leven ongeveer zo blijven. Is, is dat omdat je bent bent? Nee, ik, ik, hongerig, gretig, ik weet niet precies. Ik wil graag altijd iets meer dan ik eigenlijk kan. En dat uh, moet ook zo blijven? Ja, ik... ik ja, dat denk ik wel. Dat is volgens mij een, een, een levensmotto waar je ook wel eens je neus stoot. Een, een aardige collega zei ooit over mij dat ik een politicus ben... die uh, zonder veiligheidsgordel politiek bedrijft. En ja, dat betekent dat je als je in een motstrijd terechtkomt, ja, dan ja, stoot je je hoofd. Dat gevaarlijk. Kan. We hebben een paar mensen gevraagd naar hun mening over u. Om te beginnen, politiek journalist voor het uh, NRC, Pieter van Os. Diederik Samson uh, is een bijzonder energieke bedweter... Uh, wie dat bedweten te veel in oordeel vindt, uh, kijk even naar al zijn twitters en zie dat het een feitelijke constatering is. Het voordeel daarvan is dat hij ook echt heel inhoudelijk gedreven is. Hij weet ook echt van heel veel zaken heel veel af. En het is eigenlijk onbegrijpelijk dat hij destijds met één stemverschil verloren heeft van Mariette Hamer toen hij het fractievoorzitterschap ambieerde. Pieter van Os, uh, Bedweter? Ja. Nou, daar zijn we snel klaar mee. U verloor in 2008, was dat de strijd om het fractievoorzitterschap... zei Van te Hamer. Ja. Zij woont toen met een klein verschil. Waarom wilde u toen fractievoorzitter worden? Hoe groot dat verschil was, weten we niet. We hebben nooit geteld. Dat is altijd nou ja, mooi dan, bij die procedure. Ik praat andere Ja, nee, ik hoorde het net ook. Ja. Um, ik dacht, uh, meende toen, um, dat ik uh, die fractie kon leiden. Uh, het interessante is dat um, in de Partij van de Arbeid het als volgt werkt. Uh, iedereen die denkt dat hij dat kan, stelt zich kandidaat... en dan mag de rest van de fractie... Um, beslissen. Um, maar je Hamer dacht ook... dat het een misverstand? Dat... U zei, ik dacht het. Oh ja, nee, ik denk nog steeds nog dat steeds. ik dat kan. Ah. Alleen het interessante bij een democratie is dat anderen bepalen of ja. dat ook echt uh, mag gaan gebeuren. En ik verloor toen. Ja. Die Misschien die... helaas voor de partij, want het ging toen niet goed en het gaat nog steeds niet goed. Onlangs schreef u in NRC uh, een artikel over wat voor ons u de oorzaak is van de problemen. Uh, de PvdA is de kiezers. schreef u aan de basis kwijtgeraakt Op straat, op school, in het verzorgingshuis. Ja. Da daar gaat het fout? Ja, het, was, het is niet de analyse, was het maar zo eenvoudig. Uh, maar het is een beetje voortgekomen uit uh, wat ik de afgelopen tijd heb gedaan... En waarbij ik, um, je zou ook kunnen zeggen, bijna obsessief op zoek ben geweest... naar mensen die boos zijn op de Partij van de Arbeid. En dat is niet zo ingewikkeld voor een Partij van de Arbeid-politicus... want die melden zich en masse in je e-mailbox. Vaak met hoofdletters en uh, 16-punt lettertypes uh, en alles wat daarbij hoort. En u bent naar ze toe toegegaan en met ze gemak. En dan vaak terug. Meestal hoor je daar niks, overigens. Maar soms hoor je ook wel weer wat. En dat begint meestal van, nou ja, zo bedoelde ik het dan ook weer niet. Maar, um, en vaak ontstaat er een heel goed en vooral voor mij heel leerzaam gesprek uit. En een paar wat, van die, wat leert u ervan? Man? Ja, wat, wat, hen, wat hen bezighoudt en waarom zij, heel, heel divers natuurlijk... want hier is het niet zomaar heel makkelijk één rood draadje uit te trekken... maar waarom men teleurgesteld is in de Partij van de Arbeid. En je kan het iets breder zeggen in de middenpartijen in het algemeen. In dat en dat ook heeft... zij hoogdravende verhalen, ook, ook uw eigen hoogdravende verhalen... over bijvoorbeeld een Europese toekomst of een, een duurzame kennis-economie... dat is allemaal wel mooi, maar het werkt niet als je niet eerst de problemen... bijvoorbeeld veiligheid op straat oplost. Ja, de, de basis moet op orde zijn. Het is voor heel veel mensen... Uh, overigens voor ons allemaal, want ik praat niet over anderen... ik praat ook over mezelf, als ik vind dat uh, de school van mijn kinderen... en het verzorgingstehuis van mijn ouders... en uh, de straat waar ik woon, die moeten op orde zijn. En we hebben ooit de politiek in uh, het leven geroepen... de samenleving als geheel, om, om dat soort dingen samen goed te organiseren. En als daar gaten vallen, uh, ja, dat... Pikken mensen op. Een toch, met ja, de het is een voor de hand liggende inkomsten misschien, het maar uh, dat wisten we toch. Ja, maar dat, is, dat is, heb ik inmiddels wel gemerkt. Weten en voelen is wel echt wat anders. En die gesprekken bijvoorbeeld waar ik in dat stuk over vertel. in Café Den Hoek in Asten. met een uh, vijftal uh, PVDA-stemmers. in alles PVDA-stemmers. met één klein uh, puntje. ze stemmen geen PVDA. Uh, maar hun leven ziet eruit als dat van. Een PvdA-stemmer. <laughs> wat PvdA-stemmer uh, zou moeten zijn. Nou ja, wat, wat mensen die gewoon hè, Ze zijn niet rijk, ze zijn niet arm... ze zijn betrokken bij de buurt, ze zijn begaan bij de wereld. En maar ze maken dat u zich over van praten, alles, hoor. Soort... Maar, maar wat schiet de partij de op? Wouter Bos zat ook al in het koffiehuis. Uh, ja. uh, en blijkbaar heeft nou, het niet geholpen. En nou, we, voelen die mensen zich niet gehoord. Wouter Bos werd minister van Financiën nadat hij een tijd in het koffiehuis had gezeten. En een hele goeie. En, en ik zal niet een directe, causaal verband leggen tussen het koffiehuis en een minister van de, Financiën. De crisis bleven niet hangen. Nou ja, goed, we, staan op, we zijn de ene grootste partij van het land. Op één zetel na de grootste partij van het land. Um, ik heb zelfs wel eens dat woord gebruikt... wat jullie allemaal zo graag halen. Misschien heb over de peilingen, dus, dus, begrijp ik. Nee, ik heb het niet over de peilingen. Oh, ik ja, heb het nee. gewoon over de aantal nee, dus het aantal collega's wat zal, ik in de dus Kamer heb. Uitkomt, natuurlijk. Ja. Nou uitkomt natuurlijk. Nou ja, dat snap ik wel. En de peilingen... Um, Kijk, mensen, politici zeggen altijd dat ze zich er niks van aantrekken. Dat is dus niet waar, dat moet je niet geloven. Politici worden heel chagrijnig van slechte ja. peilingen, ik ook. Ja. Maar het bepaalt niet mijn politieke handelen. En dan zegt bijvoorbeeld, meer. want dat, dat is ook wel een beetje populistisch in dat stuk. Weet je wat, laat de leraar meer verdienen dan de schoolleider... en de agent meer dan de bureauchef. Op die manier kan ik dat, ook stemmen winnen. Nee, dat is niet populistisch. Oh. Dat is, ik heb de, de meeste mails die ik daarvan krijg zijn... Mensen die zeggen, nou, nou, nou is dat nou wel uitvoerbaar. Ja. Ik heb het gezien op straat. Mijn collega, Abdallah, of die um, op straat werkte... Met mij een ongelooflijk goede straatcoach. Die met één gebaar, één woord, alleen maar zijn, zijn, zijn voorkomen, zeg maar. een halve wijk rustig houdt. Omdat de jongens hem kennen. Omdat hij de jongens kent. Omdat hij weet hoe hij ermee om moet gaan. Dat gaat. is heel nuttig werk. Nee, heel waardevol werk. Die jongen vroeg aan mij, zeg, in de Tweede Kamer heb je ook beveiligers, hè? Mag ik ja. ze een cv'tje opsturen? Want die verdienen wel anderhalf keer zoveel. Hij veel. krijgt gewoon te weinig dus, geld. Hij krijgt, ja. Er wordt gewoon te weinig betaald voor het echte werk. Ja. Dat zijn er uiteindelijk wel... En de leraar voor de school, de VMBO hier, het, het Huygens College... een bijna 100% zwarte school, die daar elke dag uh, voor de klas staat te bikkelen... om die leerlingen iets bij te brengen... Je moet ook ik, ik, meer geld. Maar ik, ik bedoel, dat is natuurlijk het makkelijkste... Hè? zeggen van er moet gewoon overal geld zijn. Nee, nee, nee, want geld is, maar, is een vorm van waardering. Ik heb veel meer over waardering. Kijk, het, Waar ik me boos over kan maken is als, als Mark Rutte... aan het begin van zijn premierschap zegt... nou, we zetten die geluksmachine uit. Hè, de, de staat Abdallah en die leraar van uh, het Christian Huigens College... zijn onderdeel van de geluksmachine. En ik kan u verzekeren, die maken een ongelooflijk verschil... voor mensen als... Als de leraar op het Huygens College, de economieleraar... daar twee, drie jongens een iets weet mee te geven... waardoor die jongens denken, oké, okay, mijn toekomst ligt hier. Dan kan het en niet heel veel op problemen geven. En niet op dan maakt hij het verschil. Misschien wel tussen geluk en ongeluk. Ja, Gelukkig doen dat... ze dat dan blijkbaar ook nog voor het geld dat ze er nu voor krijgen. Nu wel. De volgende maar... die we naar een mening over u hebben gevraagd... is ex-Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, Meili Vos. Ik hoop dat hij premier wordt. Kijk, dat is gewoon een ontzettend wijs en verstandig iemand... die ook een eigen geluid heeft... Uh, en niet alleen maar een duurzaamheidsagenda heeft, maar ook ja, echt een goede idee heeft... van hoe we de sociale zekerheid zouden kunnen verbeteren, uh, beter omgaan met de huizen. Maar hij het is, het is heel breed als politicus. En uh, ik vind het ook wel tijd dat wij gewoon standige mensen gewoon aan de top hebben. Dus ja, ik hoop het van harte dat er ooit een uh, Samsung 1 komt, ja. Kabinet Samsung 1. Is het een goede waarzegster, Melly <lacht> Nou... Ze schreef ooit een column, en ik, uh, en, uh, met als kop zoiets als Samsung 1, geloof ik. Ja. En misschien klopt niet alles aan de glazen bol, maar de inhoud van wat zij aan, aan dat kabinet meegaf, die sprak me wel erg aan. Ja, dat begrijp ik. Ja. Ja. Maar ja, zij voorspelde dat hij er al in 2013 zou zijn, dat kabinet. Ja. Wat dat betreft nou ja. gaat het niet echt goed, hè? Ik ben altijd ongeduldig. Nee. Zou, zou u haar als minister nemen dan trouwens? Oh jongens, <laughs> nou ben je al zes voorspellingen verder. Ik ben vooral bezig met wat wij als Partij van de Arbeid, als politiek, als geheel, want het probleem is echt iets breder dan alleen mijn partijtje, um, de, de, wat wij moeten doen om, om dit land en ja. vooral ook Europa op koers te nou ja, krijgen. Ja, Goed, omdat zij zo aardig, aardig over, praat, over wie was. Dat mag doen. Ik, denk, ik zal even vragen hoe aardig ja. u over uh, haar ik, bent. Ik, ik vond het een geweldige uh, ik moet zeggen vond, helaas, want ze stond uh, op de lijst, maar wij ja. kregen niet genoeg stemmen om haar erbij te krijgen. We gaan zien als u ooit zo ver komt of u er als minister neemt. Eh, toch eventjes dat, dat, dat probleem en uw constatering, het probleem ligt op de straat. Eh, het werd gezongen, u zei het, u, u bent een tijd als straatcoach hier in Amsterdam ja. bezig geweest. We vonden het een onthutsende ervaring. Nou, ik vond het indringend en de, ja, op sommige momenten ook wel onthutsend. Wat ik vooral onthutsend vond en, en nog steeds vind, is de onaantastbaarheid van die jongens. Ze, ze wanen zich onaantastbaar. En uh, daar ligt ons grote probleem. En daar ligt ook het uh, tanende zelfvertrouwen van, van Nederland. Kijk, je kunt ze vervolgen, je kunt naar de politie stappen... Hebben, maar het maakt allemaal niet uit. Ik heb het op straat uit. zelf meegemaakt dat je wordt uh, uitgescholden en gedaan. en, en ze, Zij zijn met meer en straatcoaches zijn niet genoeg bevoegd... om dan onmiddellijk in te grijpen, et cetera. D dat is nog tot daar aan toe dat ons dat overkomt. Maar het ergste is, heel Amsterdam ziet dat. Die zien dat die jongens dat zomaar kunnen doen en dan op hun scooter wegscheuren... en dat er niks aan gedaan wordt. En wat heeft dat voor gevolgen? Dat tast ons zelfvertrouwen aan. Kunnen wij dit nog aan? En daar moet de overheid compromisloos kunnen optreden. En daarom stemmen mensen VVD, PVV en niet Partij van Arbeid? Nou, het ingewikkelde is, kijk, als ik zeg compromisloos, dan denken sommige mensen meteen aan... dan sla je er gewoon keihard bovenop. Nou, Dat hebben we ook een tijdje geprobeerd in Amsterdam... op zo'n zo plein waar dat echt uit de hand liep. Dan had je van die jongens van twee bij twee... met van die kale kop en zonder nek. En die dan een beetje bodycheckend over dat, over dat plein liepen. Ja, dat gaat ook niet. Dat daar wordt de straat niet? niet veiliger van. Wat wel dan? Op een gegeven, um, Laat ik het formuleren zoals ik op een gegeven moment dacht... Als, als de wereld nou uh, ideaal zou zijn... dan zou ik alle leerkrachten in groep zeven of acht... van de Amsterdamse basisscholen bellen. Met maar één vraag. Noem mij de twee namen van jongens, vaak jongens... maar het kunnen ook meisjes zijn, in jouw klas... waarvan jij vreest dat ze over vijf jaar scooterjattend door het leven gaan. De lijst die je dan krijgt is niet perfect. Ze zullen niet altijd de juiste inschatting maken. Maar je kunt geen betere kunt krijgen. Alle andere statistieken en dergelijke zitten er verder naast. En dan, dan wat doe je met je en, en dan ga je er langs. Gewoon huis aan huis. Zoveel zijn het er ook weer niet, want heel veel Amsterdammers deugen gewoon. En dat geldt gelukkig ook voor de rest van Nederland. Maar je moet het in die leeftijdsgroep, dan zijn ze In die oud? leeftijdsgroep, dan zijn ze elf, elf, tien, elf. Dan moet je, dan moet je ingrijpen. Ik, heb ook ik ben niet alleen op straat geweest, ik heb ook gezinsbezoeken gedaan. Ook met Marokkaanse collega's. Brahim, een oudere man, die in staat is om op de bank... in dat Marokkaanse gezin, die vader aan te spreken op zijn eergevoel. Brahim zelf is ook vader. Is hier ook gekomen, met moeite, zonder, taal, uh, uh, van, zonder kennis van de Nederlandse taal. Heeft ook drie kinderen grootgebracht, ja. met succes. Maar die ouders, je die, verduren, want die hebben helemaal geen grip op die kinderen? Niet meer. Als ze 17 zijn, of 16 of 15. Nog wel als 11. Maar nog wel als... Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Niks menselijks is onvreden. En alleen al fysiek heb je dan U uh, zei, naar aanleiding van deze ervaring... dat u niet, meer zo, niet zo snel meer zou denken... het valt wel mee met die overlast. Nou, kijk, als je de statistiek kijkt... Dan, maar dat uh, klopt. He, dan dat u dat het, nou dat ja, gezegd. in die zin dat het in getalsmatig. Uh, kun je zeggen, het valt wel mee. Dat mag. Maar zo'n opmerking is helemaal niet zwaard. Voor iemand. Die, net, die, het uh, die het net heeft ondergaan. Maar, want u dacht het wel dat het meeviel. Nee, ik, ik, kijk, ik, dat vond ik interessant. mensen denken, uh, en dat mag ook best. Nou ja, daar was dat ik onder een steen vandaan ben gekomen ja. na tien jaar. Maar uh, ik, wist ja. heus wel, ik wist heus wel wat er gaande was. Ik ben niet helemaal achter. Maar er is een heel groot verschil, zeg ik, tegen iedereen die ook denkt dat hij het weet. Tussen weten en te hebben meegemaakt, die jongens in de ogen hebben gekeken. Die, die ook, ook overigens de omgekeerde complexiteit hè, van het probleem. We hebben een paar keer op een plein gestaan... omdat er ongelooflijk veel overlastmeldingen waren. Met jongens die daar inderdaad hangen. We zeiden tegen jongens, doe ons nou een lol en fluister nou de hele avond. Dat kunnen jullie best, wij zijn erbij gebleven en ze fluisterden. Fluisteren? Ons, gewoon fluisteren tegen elkaar. Dus geen lawaai maken, geen overlast, helemaal niks. Om kwart over tien gaat onze portofoon. Overlastmelding op dat plein. Er werd gewoon gebeld, want hier staan jongens op het plein. Dan snap je ook wel de complexiteit. Want die Marokkaanse jongens die daar staan... die denken, hallo, moeten wij verdampen? Dus alleen dat het feit dat enig? ze er zijn... wordt ja, als een de, dreiging ervaren. Dus de... de, de... Escalatie komt de angst niet is alleen niet altijd, van hun altijd kant. terecht, bedoel Nee, u. er zit natuurlijk ook heel veel perceptie. En ook die perceptie snap ik wel, want nichtje vorige week overvallen... op klaarlichte dag door Marokkaanse jongens. Ja. Dus je, je, ja, je, je, je bloed kookt al als je er twintig ziet bij elkaar. Maar toch, ik bedoel, door die angst, onder andere daardoor... het is natuurlijk niet de enige verklaring... maar gaan mensen naar andere partijen? Uh, uw, ja. uw, uw, uw leider, Cohen, zegt... Uh, wij gaan nu die partijen, met name natuurlijk de PVV, keihard aanpakken. Is dat dan de oplossing om de PvdA weer groot te krijgen? Nou, ik geloof niet dat hij dat als enige zei, want het is ook niet de enige oplossing. Kijk, de, de, de oplossing voor zover je in een, in een uh, gesprekje van een half uur zou kunnen zeggen... is als, we, als wij laten zien wat wij in onze mars hebben. Ja, maar dat uh, bedienen nou juist niet. Hè? Hij laat ja, dus alleen maar ook, zien wat er niet goed aan de PVV is. Ja, dat is niet waar, want er stond ook nog wel meer in dat interview. Maar natuurlijk hoort daarbij dat je contrast schetst. Ja, dat is nou, als jij zegt wat jij doet, dan zeg je daarbij impliciet... en het mag ook expliciet wat een ander niet doet. En het verschil tussen... Um, Geert Wilders en de partij van de Arbeid is misschien wel um, samen te vatten. Kijk, Wilders wil twee dingen met een probleem. Jou er bang voor maken en een ander de er schuld ervan geven. En wij willen heel graag één ding met een probleem. En dat is oplossen. En daar zit volgens mij in, in de kern het verschil dat moeten we dan nog wel waarmaken. Ja, en dat daar, dan... zit, daar oh. zit natuurlijk onze exact. zwakte. Ja, ja, dat klopt. Natuurlijk, ik, ik zeg ook, de, de opkomst van de partijen aan de flanken... en de neergang van de partijen in het midden... is deels hun kracht, complimenten daarvoor... maar het is voor een groot deel juist onze zwakte. Ik merk... Als ik bij die mensen in café Den Hoek en Asten ben, die willen door het midden, sommige rechts van het midden, anderen links van het midden, maar ongeveer door het midden geregeerd worden. Wordt druk in het midden? Het CDA gaat ook weer naar het midden. Die hoort daar thuis. Het was heel leeg in het midden. Ja, maar het wordt steeds onduidelijke. Nee, nee, nee. Waar stem je op? Iedereen zit in het midden? Nee, nee, nee, absoluut niet. Nee, juist het omgekeerde. Het CDA was weg uit het midden, maar is gewoon een conservatieve. Middenpartij, niks mis mee. We Wij zijn een linkse middenpartij. We gaan naar de laatste persoon die we mening over u hebben gevraagd. Dus is René Leeg, uw VVD-opponent in de Tweede Kamer. Diederik is een zeer terzakekundig persoon op het terrein van energie en kernenergie. En daarom vind ik het ook jammer dat hij niet wil toegeven dat opslag van kernafval uh, veilig is... en dat kernenergie kan helpen om op een betaalbare wijze naar schone energie te komen. Tegelijkertijd waardeer ik enorm zijn collegialiteit... Vind ik, als Broekie net begonnen was in de Kamer... kwam ik in de knel in een debat omdat ik een aantal dingen niet wist. En die Diederik haalde mij daar onmiddellijk uit. Dat vind ik echt groot. En zo zou het ook moeten zijn in de samenwerking tussen collega's. René Leechten van de VVD, u bent een fijne collega... Dank voor het compliment. Maar misschien als, als, als Kamerlid over kernenergie niet meer helemaal van deze tijd. Want die, die opslag van afval is tegenwoordig veilig. En het is dus betaalbare en schone energie. Ja, het, het interessante is natuurlijk dat we dat experiment nu aan het doen zijn. We hebben, of zij zeg ik dan uh, tegen René Leegte en zijn coalitiegenoot hebben gezegd... nou, bouw die kerncentrale maar. Uh, als je er een business case voor kan krijgen. Met andere woorden, ja, als Borsem. het betaalbaar is. ding komt er gewoon niet, want hij is niet betaalbaar. Of nou, nou, ik vind dat minder erg dan René Leegte. Maar dat ik klopt. vind dat wat die, mogelijk... die afval is tegenwoordig geen probleem meer. en het is dus schone energie en betaalbaar. Nee kijk kernenergie is een bron van energie uh, met een aantal voordelen maar net te veel nadelen om er met een gerust hart aan te kunnen beginnen. Dat dus... is nog steeds het afval ook, het grootste? Onder andere. Moment. Dat is onder andere het afval. Kijk, het afval van een kerncentrale uh, is voor 240.000 jaar... moet je er een beetje op letten. En dat is voor mensen wel een onoverzichtelijke periode. Ja, dat is vrij lang. Wij hebben nog geen gebouw gebouwd wat zo lang meegaat. En als wij teksten vinden van nog geen 5.000 jaar oud... dan doen we er 30 jaar over om ze te vertalen überhaupt... Dus over 240.000 jaar. Kijk, dat is toch een beetje wie, wie dan leeft, wie dan zorgt. En zo ben ik niet in de politiek ja, gaan. Het lastige voor ons leken is, wie moeten er geloven? Hè? Eh, deskundigen spreken elkaar tegen als het gaat om het klimaatprobleem. Eh, we hebben natuurlijk de fouten in het rapport van het klimaatpanel gehad. Eh, maar ook u zelf, even toch één dingetje, de provoquale... dat gifschip mm -hmm. dat afval dumpt in de hiervoorkust. U zei in de Tweede Kamer dat heeft doden en gewonden tot gevolg gehad. Dat bleek helemaal niet waar te zijn. Nou, Het officiële rapport van de Ivoriaanse regering en van de Verenigde Naties wat ik daar aanhaalde, zegt dat er doden en gewonden zijn gevallen. Ik heb erbij gezegd, en ik neem het u niet kwalijk... dat u dat nou niet quote was best een lang debat. Maar ik heb erbij gezegd, de causale link tussen die overledenen... en dat gif zal nooit aangetoond worden. Want in die voorkeurs doen ze nou helemaal geen autopsie... en er, er overlijden nogal een hoop mensen. Is het is niet in belangrijk, toch? Als je, nee. als je zelf wel nou... die link legt. Nee, want, want ik, eh, ik citeer daar een rapport van notabene de Verenigde Naties... En mag ik erop wijzen dat dat gif van de Probo Koala, dat was het probleem? Maar u heeft ook het boek niet van Jaffe Vink gelezen. Die heeft ja. onderzoek gedaan. Ja. Die zegt dat het afval was niet gif, Er zat geen zwaalvol waterstof. Ging het om in. Ik daag iedereen uit om één klein slokje van dat afval te nemen. Kom aan. Neemt u de grootste knotse chemie niet. van Jaffe Vink? En daar, daar dan op verder gaan. Kijk, ik, ik ben bereid om alle experts en chemici te volgen. Maar niet een huistuin en keuken. Uh, Columnist. U neemt niks van uw woorden terug, begrijp ik? Op dit punt niet. Op dit punt niet. Dan tot, tot slot nog, u zit ruim acht jaar in de Kamer. Heeft u ooit gezegd dat u nooit langer dan acht jaar zou blijven zitten? Ja. Dus u gaat weg? Nee. <lacht> Oké. <Okay. lacht> ben ik je blijf... ik veranderd? Ja. Ik, uh, ik, ik, ik heb het nog eens teruggezien. Ik schreef toen inderdaad van ja, je moet nooit langer dan acht jaar... aan één gesloten in de Kamer zitten, want je moet ook eens wat buiten doen. Ehm... Um, ik heb inmiddels ontdekt dat je dat tegelijkertijd kan doen. Oh, kijk aan. Dus ik heb een jaar lang in uh, Amsterdam gewerkt als straatcoach. Uh, ik ga de komende jaren weer heel wat anders blijft, doen. Ik, blijf ik wens u daar heel veel uh, succes en plezier bij. En ik dank u voor dit gesprek Diederik Samson. En wij gaan van muziek genieten. Moet ik iets bijvertellen, want dat kan deels op de radio... en helemaal op internet. Want we hebben tegenwoordig we hebben iets uitgevonden. De Ritterbal zo noemen we dat. Die gaat Emmett Sinley nu zingen. Maar als u naar de website gaat van Radio 1... kunt u hem niet zien. Zondagmiddag, kwart over twaalf, de perstribune. Govert van Brakel, blik terug op de afgelopen media en sportweek oud Ed van Tijn vertelt over zijn deelname aan het nieuwe Max-programma Krassen Knallen. Ik sta open voor het experiment. Verder TVM-schaatscoach Geert Kuiper over de successen van zijn Sven Kramer en Irene Wust. Je bent daar net zoveel mee bezig eigenlijk als de spotten zelf. En natuurlijk kassie kijken en het antwoordapparaat. Tegenwoordig kan je alleen maar klagen via www.nogwat.nl. Nee hoor, bij de perstribune kunt u al uw klachten en vragen over de media kwijt. Via 035-677-6001. Alle antwoorden krijgt u zondag vanaf kwart over twaalf op Radio 1. Het nieuws van Mannenkanten. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl.